Toen is het lopen en ik zit te bedenken en dan zat ik te preken, en, en, en toen kwam er één keer preken. uit. In Apeldoorn, tussen het station en de bouw is het een beetje begonnen wat ik vanmorgen wil brengen. Nou, het is een hele serie waar ik mee wil beginnen. Want uh, ik kom hier uh, wat regelmatig is de bedoeling. En uh, uh, ik dacht, nou ja, waarom niet? Maar nou, ga ik maar gelijk uh, beginnen waar ik wel zou willen beginnen. ...en dat is uh, een beetje theologie. Een beetje... ...een al te heel plaatje... ...van hoe we naar de Bijbel kijken, naar de Torah kijken... ...en, uh, en theologie klinkt in gewikkeld, maar dat is helemaal niet. Theologie is vaak een excuus voor... Uh, voor, uh, ...voor een Bijbel uitleg die, die uh, ons ver over de pet gaat. En uh, dat is het helemaal niet, want de, de Bijbel de Torah is nu juist bedoeld voor ons... ...om uh, als kinderen tot ons te nemen... En, um, dus uh, daar uh, wil ik ook insteken. Uh, en daar heb ik eigenlijk de volgende titel aangegeven: Het goede nieuws. En uh, ik heb als goed is een powerpoint. Nou, daar word ik maar zo. En die <lacht> is uh, doorgestuurd. Nee, dat is toch van de zakdienst nog. Uh, het goede nieuws in uh, uh, het evangelie, zoals u weet betekent natuurlijk het goede nieuws. En, maar ja, het evangelie is altijd standaard verplakt op het Nieuwe Testament, en op de, de evangelie het verhaal van Jezus hoe hij gaat op de grote en dat is natuurlijk goed nieuws dus daar wil ik niks van houden maar er is nog veel meer goed nieuws in de hele Bijbel is goed nieuws te vinden en ik denk zelfs dat heel de Bijbel in eenheid spreekt over het goede nieuws licht En uh, hierin, uh, daar wil ik eigenlijk mee inleiden, want dit is een van de laatste pogingen, recente pogingen, om al een heel plaatje te geven op de Bijbel en op, op hoe zit het nou? Omdat we natuurlijk theologisch gezien uh, best wel uh, in een vreemde tijd zitten, nu Israël weer terug is naar het land, heeft dat alles veroorzaakt onder christenen en onder theologen. En hè, we zijn niet, we, hebben, we vervangen Israël niet. Want Israël is nog steeds het volk dat door God geliefd wordt en door God teruggebracht wordt. Hoe zit het nou met de theologie? Want als we Israël niet zijn, dus er nog een lege theologie in elkaar. Hoe zit het dan? Best wel een beetje een, een, een lacune, om het zo maar te zeggen. Een lege ruimte van, wat moeten we nou? En, uh, en nu, uh, toen dat gebeurde, uh, toen viel natuurlijk die bolstheorie helemaal in elkaar, en toen leefde de evangelische theologie heel erg om de bedelingen leren. En u kunt de bedelingen leren, misschien, ja, er zijn een paar, hoe ik het heb. maar de bedelingen leren. betekent eigenlijk dat de tijd wordt onderverdeeld in een uh, tijd voor Jezus en een tijd na Jezus. En dan kun je nog iets uitgebreider doen door te zeggen, voor de wetgeving, voor Mozes, was er een andere bedeling dan na de wetgeving tot Christus. Ik heb ze hier op mijn rijtje gezet, als het goed is. Thank you. Voor de wetgeving bij Mozes, of de Cyrie, door Jarwet. En dan voor de wetgeving door Christus is een bedeling van Christus hemelvaart tot zijn wijkomst is een bedeling. En daar gaat het natuurlijk vooral om. Hè. Die, dat dat kantelpunt, daar is onze jaartent zelfs op gezit. En daarna zijn wijkomst de Messiaanse tijd. En er zijn vier bedelingen waaronder zogenaamd andere regels gelden. Want daar gaat het in principe om. Voor de wetgeving ging het zo, na de wetgeving ging het zus. En dat was wat ingewikkeld: dat was de bedeling van de wet en het oordeel. En na Christus was het de bedeling van waarheid en genade, u kent de term allemaal wel. En uh, we zijn er groot gedaan. En uh, daarna krijgt de Messiaanse tijd dus weer helemaal anders. Nou, als, als de vervangingstheologie niet klopt, nou ja, dat zou dit wel toch bedacht. De meerderheid, de meerderheid van het christendom. Maar ja, wij zitten hier allemaal met frustraties naar deze verhalen en termen. En dan heb ik ook heel lang met frustraties gezeten. Van, uh, ja, ingewikkelde materie. Dat is het in de hand. En dan wil ik dan een beetje uh, uh, gaan zoeken naar hoe zit het dan. En <lacht> dat is een hele gewaarde... Idee. Maar waarom heb ik nou de boek van het oude bij gehad? Kijk, dit is wat de delen van vrouw Doen. Die maken een scheiding in Gods woord. Het Oude Testament, de mozaïsche wetten voor het oordelen en het Nieuwe Testament genade, waarheid en vrijheid in Christus. Daar wordt de, uh, de, het contrast in aangebracht. Terwijl dat meisje misschien zo helemaal niet is. En oude die heeft in het licht van al deze dingen een boek willen schrijven waarin hij de liefde voor de Torah wil vasthouden en, en zoeken naar... hoe moeten wij daar nu mee omgaan als christenen? En, uh, hij, heeft dus, uh, en uh, hij steunt wel op de bedelingen Zoals ik net heb laten zien. Die vier bedelingen. Maar hij heeft geprobeerd... om dat heel dicht bij elkaar te brengen. Dus een milde vorm van de bedeling En daar wil ik hem... Uh, daar wil ik voor bedanken. Want het is gewoon goed... om dat dicht bij elkaar te brengen. Dat, dat spreekt vanzelf. En... Uh, uh, maar hij blijft wel een scheiding zien in: we mogen dan met Torah omgaan, maar het is niet voor deze bedeling bedoeld. Dat blijft hij wel vasthouden. Dus uh, als u de uitkomst van het boek al weet, dan weet u die alvast. Een uh, recentie is op Levenswebsite te vinden. Maar goed, nu wil ik over naar mijn hypothese, en ik heb het een hypothese genoemd want ik wil niet uh, uh, het idee hebben dat, dat ik uh, de waarheid heb gevonden en dat nou weet ik uh, kan vertellen of zo. dat hebben we 2000 jaar gedaan uh, in de heilige wereld uh, toen de uh, Torah eigenlijk en het EVG naar de heiligen ging, hebben we er dus een potje van gemaakt en uh, uh, we hebben elkaar de kop ingeslagen en we hebben van alles met elkaar gedaan dat helemaal niet past bij het goede is. en uh, daar moeten we dan ook Nee, ophouden denk ik. Wij zijn als Messiaanse gemeentes, Messiaanse beweging. Zijn we best wel een spits in het christendom. Van, waar ook van alles misgaat. En uh, waar we ook al gauw zien dat we elkaar te lijf gaan. Met woorden en termen en dogma's. En dat we maar vooral weer van elkaar ver weg blijven. En in kleine groepjes samenkomen En niks met elkaar te maken willen hebben. Dat zien we veel in de Messiaanse beweging. En dat is jammer. Dat is jammer denk ik. Want we zijn een spits van het 2000 jaar Christendom, waarin we weer deze dingen bij elkaar hebben brengen. Het Oude Testament, het Torah, en het Nieuwe Testament, het Goede Nieuws. Want wij vinden helemaal niet een scheiding daartussen. Er zijn helemaal geen bedelingen waarin andere uh, regels gelden, de en ene keer en de andere keer. Dat, ik denk niet dat dat er is. En er is geen oud- testament en nieuw testament waar dat suggereert dat eerst was het zus en dan was het zoon tenminste dat was dat mijn mening en ik wil daar wel op houden want, want ik, ik kom zelf ook in de verleiding dat gelijk als waarheid neer te zetten van zo is het en jammer maar als we één ding van de Joden hebben kunnen leren dan is het toch wel dat ze kunnen discussiëren en meningen tegenover elkaar kunnen stellen maar wel de broederschap hoger achter dan en dat is wat denk ik heel belangrijk is. Nou, ik kom dus een beetje van mijn mening vertellen, uh, waarvan ik denk dat het een lijn is met jaren en zijn woord. Uh, Abel deel spreekt over de eeuwige toraan, dat vind ik een mooie term, dus die heb ik overgenomen. De eeuwige toraan verandert niet van gestalte en spreekt zichzelf nooit tegen. Ja, we vinden natuurlijk wel kleine verschillen tussen de ene en de andere. Dus hoe leg je dat dan uit? Uh, nou, misschien veranderen wij bij mensen wel. Als we over de tijd kijken naar hoe de mensen eruit bij de dan Bij Noach, bij Abraham, enzovoort, onder David. Dan veranderen wij mensen van de stad. En we hebben andere ideeën, culturen, leefwijzen, achtergronden. En Israël ziet er steeds anders uit. En daarom zijn we misschien wel soms verschillen in het onderwijs in de bijbel. Zelfs in de Torah zijn al twee versies opgeschreven van de Torah. De ene versie is openbaar op de Sinai En de andere versie op de vlakte van Moab. Voor de Jordaan. En dat is het boek daar benen. Twee versies van de Torah. Dus dat is in het heel in het deelkant, mijn hypothese, Mijn idee van... Van hoe het eigenlijk met elkaar zit. En van daaruit wil ik eigenlijk een stukje de Bijbel ingaan. Eh, voor de vloed, na de vloed. En gaan kijken van hoe ziet het goede nieuws er dan uit. En nou ja, deze tekst vond ik weer heel tevorsen. In eh, Openbaring 14. Dat, eh, dat zijn drie engelen en één en er was een andere engel die hoop aan de hemel toop en hij had het eeuwige evangelie, een eeuwige goede nieuws omdat we verkondigen aan hen die ook en op aarde wonen en aan elke natie stappen. zou het hebben te doen. En, uh, ja, als, ik, als we dan deze rit opgaan, deze tour, dan wil ik dus niet, dan spreek ik niet graag van testamenten stukje onderwijs waaruit we wat kunnen leren. En dan denk ik ja, zijn, uh, wij hebben bijna een soort wrang gevoel gekregen als we al naar oud testament en nieuw testament horen. Van... kent u dat? Ik, uh, ik, heb een tijd lang heb ik het niet meer in mijn mond durven nemen, willen nemen, omdat ik er zo waarschijnlijk was. Het oude testament en het nieuwe testament, dat gaat er helemaal niet over. Het is niet een verschil tussen het een en het andere. Het is gewoon sport. Het, en dat drukt zijn eenheid uit. Maar het is ook niet erg om die termen te gebruiken. In de zin van, als ik refereer naar het oudisten, dan weet iedereen wat ik bedoel. En naar het nieuwe weet iedereen wat ik bedoel. Maar dat zeg ik dan wel altijd bij: het is een eenheid. Een eenheid, want God verandert niet. Nummer 23 vers 19 is een heel belangrijk tekst om hem te kunnen refereren. Dus heb ik heel lang geoefend zodat ik wist dat in nummer 23 vers 19 stond, God is één. Hij verandert niet. Is volgens een mens van deze vrouw? Nee. Hij is niet Hij kan niet. Dat staat er ook in. tot waar ik ja. vandaag eigenlijk wil beginnen, dat is voor de vloed. Gods eeuwige evangelie, die zijn eeuwige vooraan, werd dat onder Uh, Shabbat, de mens werd op de zesde dag geschapen. Nou ja, en daar werd je voor geschapen, om de kaartjes aan te steken, <laughs> en om de wijn te drinken, en het brood te breken, en um, een goede maaltijd te houden, en om de volgende dag Shabbat te vieren. Rusten, in het tuin van Eden. als je Genesis 2, vers 15 leest, in het Ebrilus, dan staat daar letterlijk, wat staat daar in onze vertaling? ik zal het eerst in onze vertaling nemen, en ja, God nam de mens en zette hem in de hof van heden. Om die te bewerken en te onderhouden. Maar er staat nou letterlijk: En ja, God nam de mens en rustte hem in de tuin van heden. Rusten. Ja, het, het, het, je kunt het opvatten als een positief gebod. Ik, ik zie er een positief verbod in. van Ik breng jou in deze tuin. Ik, dit stel ik me bij voor. Dat God de mens geschapen had. En hij had hem naar zijn beeld geschapen. Dus er was volledig één met God. En hij rustte hem in de tuin van Ede. Hij legde hem als een baby in een bietje. Een meest vermaakte plek. En... Zo, daarmee gaf hij eigenlijk al de opdracht van zo mooi te leven, zo mooi te zijn. Dit is jouw context. Dit is de plaats waarvoor je bedoeld bent. Rust in mijn aanwezigheid. Rust in wat ik voor jou gemaakt heb. En het was Charlotte. <lacht> ja, ja deze tijd. Ja, het is het is zo ver van ons bedshow en rust. En dan zijn we ook nog opgegroeid in een Calvinistische maatschappij, waarin nog eens uh, druk wordt gesteld van je moet hard werken en uh, waarin uh, het harde werk eigenlijk geëerd wordt. En dat is ook goed om hard te werken, maar het is ook goed om rust. te tijd. En te rusten. In waar God je ook wat geschapen heeft. Buiten ja, paradijs, we paradijs het is kijken. Ja. Ja, dus. En daar zitten we. Maar buiten paradijs heeft God ons ook die schat gegeven. En daarom kunnen we denken en herinneren. En we kunnen groeien. We kunnen op de schat werkelijk proberen tot rust te komen. En rust te vinden met waar God ons. Want het is bijna moeilijk, zeker ook in onze maatschappij, wat al naar gereguleerd is geworden, omdat alles gehaast is en alles moet en je moet zoveel verantwoordelijkheden allemaal vervullen, ten opzichte van staat, belastinggeld, vakanties, eh, want als je niet op vakantie gaat, hoor je er ook niet bij. <laughs> nou, rust. Rust vinden. Rust vinden in waar God je voor schade heeft. En God heeft geschapen voor de beneden en voor sabbat. staat meer in het vers en Ja, dat komt aan de mens en zet hem rustig aan, de hoofd van eden om die te bewerken en te onderhouden. Dat bewerken staat in de deurse woord aan wat. Wat werken, dienen en aanweer betekent. Dus wij hebben dat met onze Calvinistische achtergrond gelijk maar met werken bestempeld. Maar stel je eens voor dat er een tuin is die God geschapen heeft waar geen dood is. Waar geen blaadje van de boom af warrelt. En waar geen onruid en doorn en genistels groeien. En alles wat ze te eten hadden, dat had God precies aangewezen. Dat kun je eten, dat kun je eten, dat kun je eten. En dat doen ze maar te plukken. En dat was verhandeld. Wat is er al dus? Wat moet je nou aan werken? Ik heb een Maar Nee. Maar zij konden jaren dienen. In het tijd van Eden. Door een. Levensstijl van mijn binnen. En dat is een positief gebod. Dien mij, zegt jou, door in harmonie met de stemming te rusten. En te leven daarin. En bewaken. Wanneer je vindt, wanneer je ziet, wanneer je ervaart, wanneer je groeit in het dienen van jou. in de lucht en, en tranen in de ogen en harde muziek, of tenminste muziek waarin we helemaal meegenomen worden in aanbidding, totdat de heilige geest binnenkomt. Je kunt het wel. Nee. Het is, dat is eigenlijk een plek op zich als we daarover gaan nadenken. Wat is dat dienen in de tuin van Dat kunnen we doen vanuit de rust in Shabbat-rust. Zoeken naar het dienen aanbidding. Jaarlijn in het alledaagse leven. Wat is dat? En als we daarnaar zoeken en dat vinden, dan moeten we dat leren passen. houden. Daarin is groei. Daarin moeten we groeien. Alles wat leeft, groeit. Alles wat Jaarlijn ja, in je tuin gebracht heeft, groeit. En die groei in hem, dat is wat we moeten bewaren. aan de zinning, zegt hij op Shabbat moet je een nikra houden, een samenkomst rondom mijn bord maar vooral rondom elkaar om elkaar te ontmoeten en te leren van elkaar, te leren tot elkaar te komen in harmonie met elkaar te komen Vermenigvuldiging is het belangrijk en het is goed als wij kinderen zijn het is een zeven van God. Een keer uit te krijgen. Dat is de hele letterlijke vermenigvulliging. Al het goede eet heb ik net al even genoemd. We komen van een boom in de vader van Ede. En we konden al eten. Dat was toen makkelijk. Nu is het wat ingewikkelder als wij, in als wij willen eten zoals God het geeft. En zoals God het eigenlijk bedoeld heeft en geschapen heeft voor de hele Supermarkt komen, en we staan dan staat er toch maar dat standaard pak van dit, en kruiden we kruiden niks van dat, en we kunnen het allemaal wel. Als wij gezond willen eten, in harmonie met de natuur, is dat best wel een strijd En het kost allemaal heel wat. Heel wat. Maar in de tuin van Ede was het goed en eenvoudig. In harmonie met de schepping leven, en met de dieren. De dieren dat is ook een bijzondere. Een van de eerste opdrachten, of opdrachten, nou, die Adam krijgt, is dat Hij alle dieren naar Adam brengt in Genesis 2.19 om te zien hoe Hij ze doen zou. En zoals Adam elk levende wezen doen zou, zo zou het zijn naam zijn. En, en zo gaf Adam naam aan alle levende en aan het hoofd zitten en alle dieren van het punt. De dieren reflecteren iets naar ons. En ik dier op zich reflecteert iets van alles. En ik, ook het afgelopen jaar toen ik door het scheiding ben gegaan, zat ik op een gegeven moment ergens bij mensen achter. En dat was een, een wijtje met paarden. En, en ik zat met veel emoties en veel strijd binnen. En plotseling keek dat paard het deed mij recht in de ogen en ik voelde zo'n herkenning in het beest, in een paard nou ja, beest mag ik niet zeggen is dan een beest? het is een beest maar dat wordt wel gezegd in sommige kringen, een paard is meer dan een beest maar een paard hij kon wat reflecteren op dat moment was dat zo'n genezing voor mij maar honden hebben het ook en andere dieren U heeft, uh, die, uh, mensen die huisdieren hebben die weten precies wat ik bedoel maar een geit kan het ook hebben een <lacht> geit is ook zo'n machtig mooi dier maar goed uh, we vinden veel geiten in de Torah natuurlijk veel geiten in de schade maar die hebben ook de kunst om een mens te bespiegelen op een manier zoals eigenlijk een ander mens uit de film en, en dat is wat er ingeschapen is dus het is een juditie. maar God heeft dat geschapen voor ons om in harmonie mee te leven en als heel dat paradijs zo goed als vergaan is, als, als zeg maar de mensen eruit gegooid zijn, en er zijn generaties verder, en er is nog maar één overgebleven, dan is dat Noah. Wat gebeurt er? Hij wordt weer in harmonie met de dieren gedaan. De waar? De harmonie met de dieren. Denk, dat is zo belangrijk. Maar Zet. Die eenheid met elkaar. Als Abel en, en kan en Zuzi krijgen, het kan niet, kan niet, kan niet. Eenheid. Aga. En gaat is niet een, een samengestelde eenheid, maar is een eenheid van geest. Eenheid waarin je samen optrekt. Eenheid zoals ik het hier wel een beetje ken. Een beetje. <laughs> maar wat in het herstelde feest, straks als je terugkomt, alle dingen hersteld, wat veel mooier zal zijn. Veel groter. Man en vrouw volledig naakt samen. Man en vrouw worden bij elkaar gebracht in de tuin van En zij naakt. En zij schaamde zich voor elkaar niet. Maar wat betekent dit? Wat betekent dit? Zodat we dus een helft van